Het is 1 uur, Jeroen Tjapkema, met het NOS Journaal. Het treinongeluk in Canada van vorige maand... betekent het einde van de verantwoordelijke spoorwegmaatschappij. Door het ongeluk in het stadje Lac Megantic... raakte het bedrijf hun financiële problemen... waarna het failliet is verklaard. Doordat het spoor nog steeds niet is vrijgegeven... liep het bedrijf veel geld mis. En verder zijn veel fondsen gereserveerd... voor de schoonmaak van de ramplek en toekomstige rechtszaken. In het stadje kwamen 47 mensen om het leven... toen een trein met tientallen oliewagons ontspoorde... Een groot deel van Lak werd weggevaagd. De Nederlandse ambassade in Jemen is potentieel doelwit van een terreuraanslag... en is daarom gesloten. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Minister Timmermans heeft besloten al het ambassadepersoneel in Jemen te evacueren. Ook de diplomatieke posten van andere westerse landen... worden volgens het ministerie bedreigd. Eerder was er nog geen sprake van een gerichte dreiging tegen de Nederlandse ambassade. Daarom bleef vierman personeel achter. Nu is er nieuwe informatie waarin Nederland wordt genoemd, zegt het ministerie. Een Amerikaans passagiersvliegtuig heeft vanwege een dreigement... een noodlanding gemaakt op de luchthaven van Philadelphia. Het toestel van US Airways kwam uit Ierland en was onderweg naar Pittsburgh. Aan boord waren bijna 180 mensen. Bij de luchtvaartmaatschappij zou een telefoontje zijn binnengekomen... waarin werd gezegd dat er een bom in het toestel lag. Op de luchthaven is het vliegtuig doorzocht. Wat dat heeft opgeleverd is niet bekend. PSV heeft de playoffs van de Champions League bereikt. Na de 2-0 thuiszegen op Zulte Waringham werd ook de return in België afgelopen avond gewonnen. Eindhoven Eindhovenaren wonnen met 3-0. PSV hoort vrijdag wie de laatste tegenstander wordt... op weg naar het hoofdtoernooi. Het weer. Vannacht vooral in het noorden en oosten nog wat regen. Overdag eerst grijs, smiddags af en toe zon en kans op een enkele bui. Het wordt een graad of 21 en de dagen daarna verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1 en CRW. Welkom bij de zomereditie van Casaluna. Vannacht met Helco Span. Goed om te weten dat u nog steeds bij ons bent hier in ons Huis van de Maan... waarin u vannacht drievoudig wereldkampioen kunstfluiter, Geert Chartroux, mag overtuigen dat u misschien wel de op 1 na beste kunstfluiter van Nederland bent. U kunt uw fluitkunst laten horen als u belt met 0800-1121... Aanmelden mag ook via casaluna.ncrv.nl. En daar kunt u ook terecht als u een uh, verzoeknummer hebt... waarvan u nou heel graag wil dat Geert Chatrou dat voor u fluit. 0800 121 Of Twitter met hashtag Casaluna. En Geert, even voordat we met de grote wedstrijd gaan uh, uh, beginnen. Ja. Wat, wat zullen we als maximum duur voor, uh, voor de bijdrage van, van onze deelnemers stellen? Halve minuut? Is dat ja, te zoiets. doen? Ja, zoiets. Ja? Ja. ja, Dat we niet hele nummers laten horen? Nee, precies. Max een halve minuut of zo. Ja, ja, dat is een hele goeie. Want er zijn heel veel deelnemers... en die willen we allemaal eigenlijk eh, graag eh, aan het woord laten. Of laten fluiten in ieder geval. Mm -hmm. Verzoeknummers zullen ongetwijfeld ook binnenkomen. En er is meegeluisterd door Martijn Roos, door Astrid en door Mieke Hendriksen... En uh, die laten ons alle drie weten. Dat Sentimental Journey, waar we het in het vorige ja. jaar over hadden... dat lieten we horen in de uitvoering van het Metropole En uh, jij deed er ook aan mee. Dat Sentimental Journey uh, geschreven is door Les Brown, Ben Homer oh ja. en Bud Green. Daar hebben we weer helemaal bij wat dat betreft. Ja. ja, de wedstrijd. Hij gaat van start met deelnemers die eigenlijk uh, buiten competitie meedoen. Goedemiddag. Hallo. Goeienacht. Ja. Met wie heb ik het genoegen? Uh, de kinderen Zeg, jullie, jullie hebben vast het talent van je, van je vader geërfd. Dus laat eens horen uh, uh, hoe uh, de kinderen kunst fluiten. Nou, kom maar op. Ik vind het geweldig klikken. Ze hebben het talent van je geëngeerd. Uh, ja, ja, ja, ja, ja. ja, Nou, dat ze dit doen, dat vind ik echt onwaarschijnlijk. Ja. Heel goed. Uh, ik ben zeer trots natuurlijk. Ja, dat je. kan ik me voorstellen. Ja, ja, ja. Uh, wie heb ik nu op dit moment aan de lijn? Want ik wil even een vraag aan een jullie stellen. Wat zei je? Ja, wie, wie, wie ben jij? Veerle. Veerle. Zeg Veerle. Uh, jouw vader fluit bijna de hele dag, hè? Ja, klopt. Is dat altijd leuk? Mm, nou... Nee. nee. nee. Ja, ik ben het wel gewend, dus ik hoor het bijna nooit meer. Ja. Nee, nee, maar je, je hebt het talent wel een beetje van hem overgenomen, zo te horen, hè? Ja. Ja, ik, ik vind dat, dat jullie dat goed gedaan hebben. Geert, ben jij een beetje trots op ze? Ja, behalve ah, ja. dat ze dat nu uitvoeren vanavond. Maar... Ja, ik, ik vind het wel een bak, hoor. <laughs> uh, nee, Zeker ben ik trots op ze. Ja, absoluut. Ja. Veerle en Veerle, hoe heten jouw broer en je zus? Sander en Guus. Veerle, Sanne en Guus Chatroux, de eerste deelnemers aan onze kunstfluitcompetitie. Eh, buitencompetitie natuurlijk, want vader Geert is uh, ons kritische jurylid. Jullie kunnen mijn cd winnen, te gek hè? <laughs> Dan hoor je hem nog vaker fluiten. Dag Veerle, dag Sanne, dag Guus, dank jullie wel voor het meedoen. Oh ja, en de kus van Thea. Komt ah, een kijk eens aan, dankjewel. En het een kus van Thea, wie is Thea? Dat is mijn vriendin. Dat is je vriendin. Ja. Nou, Thea, Thea fluit niet, begrijp ik. Nee. nee. Dat is de enige die niet fluit. Oh nee, nee, nee. Mm. Ja. Dag familie Chatrou, tot de volgende keer. Dag. Ook aan de telefoon, de uh, eerste echte deelnemer. En dat is Igor. Igor, goeienacht. Ja, hallo. Ik, uh, Igor, je weet het... Ik heb waterkast Wat? gedoken en ik kwam drie uh, dingen tegen. Uh, Otis Redding, Dog of the Bay. Ja? De uh, Stranger van Billy Joel en uh, Sister Moonshine van Supertramp. Oké, okay, nou... Met sluitfragmenten, uh, maar ik had gekozen voor De Stranger. Oké, okay. de van Billy Joel. Ja, maar dan laat ik de achtergrond even mee, op de achtergrond even meelopen, kan dat? Ja, dat is goed. Je hebt, je hebt ongeveer een halve minuut de tijd... en dan gaat Geert okay. vertellen wat hij ervan vindt. En je weet het, hè? je maakt kans op zijn uh, cd uh, uh, die hij uh, die, die gemaakt heeft met, uh, met Okobar, hè? Strange Flute. Ja, nou, ik heb wel wat zenuwen, maar <laughs> uh, ik, ik, ik, ik start hem nu in. Heel goed, Helemaal ik ben benieuwd. Oké. Okay. Igor, dankjewel. Ja, te gek. Nou ja. Uh, het wat vond je ervan? Ja, te gek. Nou, ja. Het, het, het was niet al... helemaal... Uh, nee, het, het was hartstikke goed. Het haalde ik niet. Maar, het was hartstikke goed, Igor. Kijk, het allerbelangrijkste, denk ik, is uh, dat je zuiver fluit. En daarmee bedoel ik dat je de juiste tonen raakt. En dat je niet dan uh, net te laag bent of net te hoog. Want dat is verschrikkelijk om aan te horen. Dat deed je hartstikke goed. Dus uh, ja, mijn, We, uh, mijn complimenten. is mijn tweede fluitcompetitie op de radio de dat tweede een keer voor Kenny, Kenny Dulfer uh, een uh, saxofoon-solo nagefloten. Oh Oh, Echt waar? En dan mocht ik uh, gratis uh, Paradiso in. Nou, kijk eens aan. Die ja. eerste competitie heb jij dus gewonnen. Kijk of dat vanavond ja. ook gaat gebeuren. Maar dat is in de nou, handen van een Keer het. Chatrou. Igo, ik je wel. Ik ben benieuwd uh, naar die uh, cd. Ja, het is een mooie cd. Ik word heel vrolijk van. Ik vind van. het heel mooi wat hij doet. <laughs> dank je. Igor, dank je wel voor het meedoen. Oké. Okay. Dag. Oh. Dan aan de telefoon deel nummer twee. En dat is Martin. Goedenacht, Martin. Goedenacht, uh, Kazaluna. Ja, ik had het nummer uh, Aan de Amsterdamse Grachten. Maar ik uh, vond het leuk, uh, leuk om er met de wedstrijd mee te doen, ja? Nou, ik, ik ben heel uh, benieuwd. Uh, ga je gang, Martin, Aan de Amsterdamse Grachten. Ging je ja. dat toe? Ja, ja, ja. Met een kleine intro. Dus, je uh, het je missen, dan... Uh, hoe zeg je dat? Dan begint je altijd, uh, altijd wat... Uh, wat anders, maar dan, dan komt, komt vanzelf aan de Amsterdamse grachten erbij. Je mag je hele eigen versie uh, uh, vannacht uh, ten gehore brengen. Martin? Ja, we gaan voor de cd ook. Dus de uh, ja. poging, uh, even kijken hoor. Ik niet te verder de telefoon, waarschijnlijk dus niet te dicht bij mijn mond houden. Oh, misschien dat... dat uh, dus, de, de nou, Ik zal het even kijken hoor, komt-ie hoor. Ja, ja. Nou, Martin, ik ja. duin al een beetje mee. <treeks> ik ook. Geert ook? Ja. <treeks> ja, te gek. En wat vind je ervan, uh, Geert, van Martins Amsterdamse Grachten? Ja, superleuk, superleuk. Het, het is leuk leuk, je, je fluit het intro en dan... dan... Ja, dan herken je nog niks. En dat, dat is met fluiten, natuurlijk, zo. Als je geen achtergrondmuziek of begeleidingsmuziek hebt, dan heb je zoiets van: goh, waar gaat dit naartoe? En dan op een gegeven moment komt uh, toch die bekende melodie. Hè? En dan weet je meteen: ah uh, oh, ja, dat he. Ja, dus, uh, ja, ik doe meestal. Eigenlijk komt dat erachteraan, dat eerste stuk. Maar ik vind het altijd zo mooi om zo te beginnen eigenlijk. Nou, prachtig. Dus, ja, nou, ja, nou, uh, goed, ja. goed gekozen. Uh, mooi floten. Prima, ja, oké. Okay. Martin, ja, dank je uh, voor het meedoen. Ja, oké. Okay, ja, Tot een andere keer. Dag. En als u ook mee wilt fluiten in deze competitie... om de op 1 na beste kunstfluiten van Nederland <laughs> te worden... dan kunt u bellen 0800-1121. U kunt zich ook opgeven via de mail... casaloon uit En Geert Chatrouw, mijn gast vannacht... die gaat bepalen wie zijn nieuwste CD Strange Flute uh, wint. cd die hij maakte samen met het ensemble Okobar. Uh, er komen ook veel tweets uh, binnen. Hier een tweet van uh, René Kerkwijk. En die schrijft... Ik kan me uit uh, mijn tijd in de psychiatrie herinneren... dat een enkele cliënt achterdochtig werd... door het voortdurende gefluit van Geert Chatrouw. <lacht> de oud-collega van hier, René Kerkwijk. Nee, hoor, was een cliënt. Dat was een cliënt. <lacht> nee, hij nee, was een collega. <lacht> <Ja>. <lacht> Heb je al eens klachten gehad? Ik heb, uh, nee, ik heb nooit klachten gehad. Ja, hooguit van collega's. En dan was hij er één van. Uh, ja, ja. ja, maar hij vindt het uh. toch wel leuk volgens mij. Want hij zegt, uh, ook op een gegeven moment bij een latere tweet... Uh, het, is, het is lekker zomers, uh, maar improvisatie vind ik toch wel het allerleukste... als het ja. gaat om uh, het uh, fluiten van Geert. Kan hij ook een stukje hard rock fluiten? Uh, ja, goh, natuurlijk Ja, ja. Ja, dat kan. Nee, ik, ik heb het wel eens gedaan, zelfs met, met het Metropool Orkest. Oh ja? uh, in het Ennio Morricone Weekend er was een, moest ik op een gegeven moment een, een, een battle doen... met uh, de gitarist van de Metropool, die een gitaar had. En een, een, een jankende uh, gitaar. En dat ging zo over en weer. Hij, hij een stukje en ik een stukje. Maar er blijft denk ik heel weinig van over als ik dat nu hier doe. Van, uh, ja... Uh. Ja, nou dat blijft... Het. Nee, dat, dat is helemaal niks. Dus <laughs> hartrok uh, als kunstfluiter is lastig? Uh, ja, is lastig. Ja, dat is, dat, is, uh, ja dat, is, dat is lastig. Om dat zo te laten horen. Kijk, als je een band om je heen hebt... en, en, en je, je gaat mee in, de, in, in de, het akkoordenschema ja. en zo... dan gaat dat prima, dan is het heel erg leuk om te doen. Maar zo alleen fluiten is lastig. En ja. uh, Ennio Morricone, je zei het al... Het Enio Ennio Morricone Weekend waar je meedeed... van de uh -huh. Metropolis. Uh, een verzoeknummer van uh, Soul Seven Food... Uh, de harmonica solo uit... Once Upon a Time in the West. Ja. Um, uh, oh, geef, me, geef me een paar noten. Um. Hebben we die uh, uh, paraat? Uh, de, de muziek uit uh, Once Upon a Time in the West. Uh, jongens, ik kijk even naar, uh, naar Joop. En uh, naar mijn andere collega uh, aan de andere kant. De muziek uit... Uh, uh, Enio Morricone's Once Upon a Time in the West er wordt uh, druk uh, gezocht. Dan die paar noten die heb je nodig, hè? dat zei je al. Je moet, je moet die eerste noten horen en dan weet je uh, ja. hoe het verder gaat. En dan kun je inhaak als het ware. Ja, precies. precies. Ik vind het heel moeilijk om muziek op te lepelen van dat en dat stuk uh, van die en die. En, uh, maar als ik het dan eenmaal hoor, dan uh, over het algemeen weet ik het wel. Ja. Ja. Uh, Hebben we hem, uh, Joop? Nee, we kunnen hem niet vinden, dus we zoeken het nog, ja. nog even door... en dan uh, kunnen we dat uh, verzoek uh, wellicht ook uh, inwilligen. Maar eerst gaan we luisteren naar een stuk, want ik zei het al... je bent heel veelzijdig als het gaat om uh, je repertoire. Je zingt, mm -hmm. of je, zingt je fluit uh, pop, je uh, fluit uh, uh, nieuwe composities... maar je fluit ook klassieke composities, ja. Bach... Mozart ja. En ook een Monti-fluitje, uh, uh, ja. de Chardas ja. van Monti. Uh, die heb je ook opgenomen op een cd, maar die heb je ook uitgevoerd... samen met het orkest van de West-Doetje Rundfunk. Ja. Uh, wat is zo typeerd aan deze compositie, dat jij hem graag fluit? Nou, in, in, in de Chardas van Monti, het is uh, licht klassiek... of populair klassiek, wordt het wel genoemd. Uh, het leuke om te fluiten, daar zit alles in. Het is... Uh, uh, Dramatisch. Het is gedragen. Het is, uh, eh, dan wordt het afgewisseld met virtuos. Het is uh, soms heel hoog. Er zitten flageolets in die normaal gesproken door een viool uh, worden gespeeld. Dus het is een, een combinatie van langzaam, uh, uh, ja, snel, van alles wat. En, en ja, het is gewoon een, een, een heel mooi stuk. Ja, deze uitvoering daar ben je heel trots op met het orkest van de WDR. Ja. Is dit ook zo'n orkest geweest waarvan een paar violisten in het begin dachten... Hm, wat moeten we vandaag nu toch da gaan uitvoeren? Dat is altijd een Overal. En, uh, maar als ze dit dan stuk, met name de violisten... want die hebben het natuurlijk allemaal gespeeld en allemaal gerepeteerd... Ja, ja. dan uh, willen ze nog wel eens voorzichtig uh, de hand op elkaar doen. Anthony Hermans is de dirigent hier, wil ik even zeggen. Nemen wij afscheid van het orkest van de WDR. Ze speelden de Charles van Monty met een solo natuurlijk van mijn gasten vannacht in Casalunagiet. Chateau kunstfluiter. Ik zat met bewondering hier naar te luisteren. Ah, dankjewel. Heel virtuoos. En ik vroeg je terwijl we luisterden: ben je dan zelfs hier niet zenuwachtig voor? Nee, nee eigenlijk niet. Nee, dit stuk ja, dat vloot ik al toen ik kind was. ik. Dat gaat eigenlijk uh, bijna vanzelf. Maar het is zo snel, ja. er zijn zoveel wisselingen en het heeft zo'n tempo. Ja, ja het, is, het is wel snel, maar, maar het ligt voor mij uh, vrij makkelijk. En uh, de enige zenuwen die ik wel eens heb... Uh, ik, ik, ik heb wel eens een, uh, een, een, een dag dat mijn lippen wat minder goed zijn. of zo. Zoals maar waar een, merk je dat dan aan? Ja, dat ik minder makkelijk hoog kan. En op een gegeven moment zitten er dus die flageolets. En die zijn echt heel erg hoog. Dat is eigenlijk het hoogste wat ik kan, zeg maar. Mm -hmm. En die willen er niet altijd even lekker uitkomen. Niet precies zoals ik wil. En uh, dat is dan wel af en toe zoiets van... Uh, ja, shit. Ik hoop dat het gaat lukken. Maar ah, daar ben ik allemaal niet, niet te veel mee bezig. Dat heb je ook bijvoorbeeld bij Koningin van de Nacht uh, van Mozart. Die uh, beroemde Aria waar sopranen dat altijd hebben, van ja. oh, als die maar voorbij is... dan is de avond goed, hè? Um, weet je wat ik bedoel, of niet? Ja, ja. Uh, Oké, okay, ja. En um, ja, dat is ook zo'n stuk waar, waar, waar het heel hoog is... en ja, dan hoop je wel dat je ze goed raken En dat, raak, dat fluit jij ook? Ja, fluit ik ook, ja. Laat ze een klein stukje horen. Um, Ik ben nou te hoog begonnen, dus ik, ik, ik, ik heb geen absoluut of zo, Dus het begin altijd maar ergens. Ja. Maar die dus. En dan is dit dat beroemde stukje. Dat is dan die hoge waar je dan altijd tegenop ziet. Ja, daar ja. zie jij dan zelfs een beetje tegenop. Ja. Uh, het feit dat jij dit soort materiaal fluit... dat je uh, dat doet... Uh, samen met, met de meest gerenommeerde orkesten ook... Ja. wil dat zeggen dat kunstfluiten in de klassieke wereld... ook meer en meer serieus genomen wordt uh, tegenwoordig? Uh, er steeds minder violisten met bedenkelijke blikken... Uh, naar jouw kant uh, kijken als, uh, als solist? Nou, in, in, inmiddels wel. Kijk, voor mij is YouTube een zegen. Want daar staan een aantal filmpjes op... waar ik zelf dan ook natuurlijk wel, wel blij mee ben... Um, uh, dus mensen gaan zich al voorbereiden. Komt een kunstfluiter, dat lezen ze dan. En kijk, vroeger hoorden ze het en wisten ze niet... ja, wat moet ik dat zoeken, wat moet ik dat vinden? En dat is pas tien jaar geleden, um, En tegenwoordig gaat natuurlijk iedereen... we gaan optreden met een kunstfluiter. Nou, dan, dan uh, YouTuben ze even en dan vinden ze me... en dan weten ze al een beetje wat ze kunnen verwachten. Dus, um, ja... Maar in die zin heb je wel een grote verantwoordelijkheid. Want je zei, uh, ik, ik ben de enige kunstluater ter wereld die ervan kan leven. Mm -hmm. uh, uh, je je uh, laat vriend en vijand versteld staan van, van, van de breedte van je repertoire. Mm -hmm. Je zou eventueel de weg kunnen plaveien voor andere mensen die zeggen van dit vind ik een mooi instrument. Ik fluit graag uh, uh, met mijn mond. En ik wil daar ja. heel graag uh, in verder. Ik, ik, ik hoor mezelf. Ja, daar, daar, daar talent in hebben als het ware. Ja, absoluut. Ja, ho, ho, ho, hoe meer hoe beter wat mij betreft. Ja, ik, ik vind het hartstikke leuk. Er is geen concurrentie? Nee. Geen nee. collega? Nee, ik heb natuurlijk collega's die ook meedoen aan zo'n wereldkampioenschap. Maar in Nederland en... niet? Nee, eigenlijk niet. Nee. nee. Mocht u nou die collega willen worden... dan kunt u meedoen met onze uh, fluitcompetitie. U ja. kunt ongeveer een half minuut optreden hier in uh, Casaluna. En uh, Geert Chatrou is onze uh, jurylid uiteraard. En hij bepaalt straks wie uh, dankzij zijn of haar optreden hier in Casaluna... de nieuwe cd-wint van Geert Chatrou en Okobar, Strange Flute. En daarover gesproken kok Van Vuren, een van de leden van Okobar, die twittert... op het volgende album van Geert en Okobar komt Hard Rock. Ik hoor ja. de melodie... En de de ah, ja Ongetwijfeld is dat waar. Ja. Dus uh, daar, uh, daar houden we jullie uh, aan. Uh, de belofte is uh, hier gedaan. Kok van Vuren. Zeker, en, uh, heel goed uh, dan uh, weer eens even kijken naar de verzoekjes die binnenkomen. Uh, Tijuana Taxi. Van, volgens mij is dat van... Uh, Herb Elpert. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Ken je dat liedje? Het doet geen belletje rinkelen. Misschien nee? als ik het hoor. Het is een verzoekje van uh, Bo John Woltman. En die zou dat heel graag in een fluituitvoering willen uh, horen. Uh, luister even mee. Ja. Oh, dat. Ja, dat. Oh ja. Ja. <laughs> nou, zo dus, zo klinkt de Tijuana Taxi in de fluiters voor je van Geert Chatrouw. Dat was een verzoekje van uh, Bo John uh, Woltman. Ja. En ik heb over een nieuwe kandidaat in onze fluitcompetitie aan de telefoon. Mooi. Dat is Huub. Uh, Huub, goeienacht. Ja, goeiedag. Met Luc van der Hals. Hallo. Uh, welk liedje wil jij uh, fluiten? Uh, containersong van Henk Weingaard. De containersong van Henk Weingaard. Ik ken het liedje niet. Vrachtwagenchauffeur, Eerlijk zeggen. Ja. Jij bent ook vrachtwagenchauffeur, begrijp ik? Ja. Dus jij fluit het liedje net als je onderweg bent. Oh, al af en toe eens een keer. Oké, okay, ja, ik ken het niet. Ik ken wel natuurlijk met de vlam in ja, de pijp kan, en de sneeuwwitte kan, als bruidsjurk. Hoort, als je het hoort, ken je het wel. Oké, oké. Nou, ik ben heel benieuwd. Uh, Geert, uh, dit is een liedje van Henk Wijngaard, de Containersong. Ga je gang? Ja, ik herken ja, het inderdaad ja, wel. Ja, ja. Cool. De, ik hoor ook de hele tijd, want hij klopt, en hij veegt en hij zuigt. Klopt dat of niet? Ja, ja. Dat reclame liedje. Ik ga hem, hem ook nog op een andere manier. Uh, iets anders gefloten. Dus, uh... oh, oh, je kunt hem nog op een andere manier fluiten? Ja. En wat is het verschil dan? Uh, ja, ik weet niet. De manier van bewegen met de mond, de manier hoe het de mond houdt en de klank is anders. Oké, okay, oké. Okay. Wil je die andere versie ook nog horen? Ja, nou, nou ja? maak me wel nieuwsgierig. Even nou, een klein stukje. Ja, klein stukje, Huub. Oh ja. ja. Ja, dat is inderdaad een hele andere interpretatie. Ja? Ja. ja. Ik zeg, zeg ik, ik oh. weet niet welke Geert het mooiste vindt. Maar Geert, wat vind je van deze twee uh, uitvoeringen van de containers van, van Henk Wijgaard? Ja, de, de, de, hartstikke goed. Ik, uh, ik, ik snap wel waarom je de eerste methode als eerste vloot, want die vond ik wel het beste. En, uh, en die tweede deed een beetje door je tanden tussen je tanden, denk ik, hè ik doe dat Ja, dat is een beetje meer door de tanden, maar ja. dan moet ik even mee bezig zijn, dan klinkt het wat beter. Okay. Ja, ja, ja, snap ik. Snap doe ik. jij het ook wel eens door de tanden heen fluiten? Ja, dat doe ik wel eens als ik heel uh, een beetje ongemerkt uh, toch uh, uh, wil fluiten of zo. Ja, ik doe dat wel eens. Ik, mm -hmm. ik weet ook niet waarom. Maar niet als je optreedt? Nee, nee, nee, nee dat nee, Oké, okay. nee. dus die eerste nee. versie vind je mooier? Ja, vind ik beter. Ja. Oké. Okay. Hé, hey, dankjewel voor het meedoen, Huub. En uh, ben je nog onderweg op dit moment, of niet? Ja, we zijn nog onderweg. Nou, dan wens ik je nog een goede reis en dankjewel voor het meedoen, hè. Ja, bedankt. Oké, okay, graag gedaan. Daar. Uh, Roland, ook jij een Hallo. Wat wil jij fluiten in onze fluitcompetitie? Uh, ik wil Old Man River doen uit uh, Porgy Beth. Oh, mooi. Ja. Uh, ja, ga je gang? Sorry? Ga je gang, ik, ik, ga, ga je gang. ik, ik ben heel benieuwd. Oké, okay, dat gaat zien. Ja, Aarland. Ja? Nou, oké. Okay. Die ging even niet zo goed. Nou okay. ja, maar dat is natuurlijk nou ja, ik overtuigend de... klinken. Maar ik ben hier niet het jury en niet de kennen. Geert, wat vond jij ervan? Ja, ik voel vooral een hele mooie, een mooie toon. Zeker die in, in, in de laag. Dat klonk heel mooi, heel warm. Dus uh, ja, prettig. Dat is een mooi compliment, bedankt. Ja. Fluit nou, je Roland? Fluit je, je wel vaker? Uh, doe je dat uh, net zoals Geert ook in de auto en onderweg en bij de ja, afwas? Of fluit je ook wel eens op een podium? Uh, nou, dat heb ik. Ja, dat heb ik wel eens gedaan ergens op een open podium, dat is lang geleden. Ja, toen was veel improvisatie en uh, ja, dat vind, ik, dat vind ik op zich ook leuk. Het is uh, ik ben eigenlijk sinds met een vriend die goed gitaar speelt, uh, dat we eigenlijk een beetje jammen. Maar okay. eigenlijk, eigenlijk fluit ik overal. Oké, okay, oké. Okay. Dus wat dat betreft, uh, je fluit overal, maar met die vriend wil je eigenlijk wel wat meer uh, optreden... en wil je iets, iets meer doen met je talent? Uh, nou ja hij, uh, ja, hij treedt ook niet zoveel op, terwijl hij hartstikke goed is hoor. Ik denk dat hij gewoon inderdaad... Uh... Maar ik vind, het, ik vind het heel lekker om voor mezelf te doen en het is inderdaad, het is, uh, het is ook leuk om met iemand samen te doen. Dat je gewoon inderdaad een beetje jamt dat er ook veel meer improvisatie in zit. dat Ja, ik, uh, ja. ja, ja dat jammen doe je ook Geert? Ja, ja, ja, ja, ja. hartstikke leuk. Dus ja, je dit je is is, uh, een... Roland is een lotgenoot. He. Ja, ja, dank ja, <laughs> je ja. dankjewel voor het meedoen. Oké. Okay, ja, succes met de optredens die je dan gaat geven. Geert, ook jij een goeienacht. Hey, nacht met Gerard Amsterdam. Hallo, Ger of Geert? Ja, Gert. Gert, Gert oké. Okay. Ja. Hoi Gert. Ja. Uh, wat wil jij uh, fluiten? Ik wou van de André Hazes uh, fluiten. Uh, ik heb een brief uh, voor mijn moeder. oh ja, de vlieger. Als het lukt hoor. Ja, nou ja, we hebben er alle vertrouwen ja. in. Tuurlijk. Ja, okay. Ga je gang Gert. Ik noem dat uh, fluiten met een snik. Maar wat hoor ik op de achtergrond, Gert? Oh, is mijn kat. Oh, is je kat. Die is wat minder dol op je, je uh, fluitcorsetten, begrijp die ik. Op, uh... Staart tussen de men en keihard weg. Nee, hij gaat niet weg. Nee, hij gaat niet weg. Dat telt niet. Nee, precies. Uh, Geert, wat vond je van Gert? Ja, ja, ja, ja ik, ik, ik, ik val een herhaling. Hartstikke goed. Ik, ik, ik voel me nou zo'n zo, zo, zo, zo een Ja. Die alleen maar leuke dingen zeiden. Nee, ik vond, ik vond het echt goed. En ik was heel benieuwd of je, of je die hoogte ging halen. En, en dat ging je doen. Ik, ik dacht van, ja, dadelijk moet hij omhoog. En kijken of het dan ook nog lukt. En, en dat deed je. Ach, oh, godzijdank. En die kat erbij, helemaal goed. Gert, <laughs> dankjewel voor het meedoen. Bye. Bedankt hoor. Tot de andere keer. Dag. En als je ook nog mee wil spelen... en kans we maken op de cd van Okobor en Geert... 0800 1121... u kunt zich ook aanmelden via de mail... casaluna.ncfv.nl en u kunt daar natuurlijk ook verzoekjes achterlaten voor Geert. Wie weet dat hij dan uw verzoekje wil fluiten. En dat kan trouwens ook via Twitter... en dan twittert u met de hashtag casaluna. Ja, Geert... Um, toen de naam viel al eventjes. Ja. Je hebt er nooit mee opgetreden. Dacht nee. ik maar het is dus niet zo, maar het is wel iemand die je enorm bewondert. Ja. Waarom bewonder je juist hem zo? Uh, ja. Toen Sielemans is, is uh, ja, een, een grootheid in de jazz. Uh, bekend van, van, van zijn spel natuurlijk. Ik bedoel, als iemand toets heeft gehoord, dan zal hij nooit maar zeggen van, oh, een hij speelt een mondharmonicaatje. Dat is echt een voorwaardig instrument. En ik denk dat hij daaraan heeft bijgedragen dat dat ook zo echt erkend is. Ja, ongelooflijk. Hij heeft de beste timing ever, denk ik. Dat, mm. dat is wat ik zo bewonder. Hij heeft zo'n ongelooflijke mooie timing en zo'n mooi Gevoel voor, voor, voor die jazz, dat is uh, ongevenaard, een hele mooie toon. Ja. Uh, ik, ik, ik heb nou de hele tijd die mondharmonic in gedacht. Maar hij fluit ook en hij fluit hartstikke goed. En hij heeft natuurlijk een paar uh, stukken ja, geschreven door Rogier van Otterlo. Maar uh, heeft hij gefloten. En, en die kent iedereen gewoon. Die ja, de, de stukken uit, uit uh, Turks Fruit. veel ja. muziek uit de film uh, Turks Fruit. Ja, bij zeg zeggen ze automatisch Turks Fluit. <laughs> maar, <laughs> dus ik vergis me straks ook al uh, bij de redactie hier. Nee, maar de, uh, de, de, de, prachtige melodieën en prachtige floten. En, en ook daarbij die timing. En, en, en dat stuk waarin hij uh, samen met gitaar uh, uh, fluit. Ja, geweldig. Ja, ja. Fantastisch. Je, je zei ook al, uh, hij heeft een, een onderschat instrument. De mondharmonica. Echt ja. volledig in de schijnwerpers gezet. Ja. Hij heeft bewezen hoe virtuoos je kunt zijn op die ja. mondharmonica. Is dat ook iets waar je je uh, verwant mee voelt als het uh, gaat om Toetsiele Mans? Jij bent die kunstfluiter die mm -hmm. eerst gek werd aangekeken en die nu uit, inmiddels mm -hmm. met veel grote orkesten optreedt. Uh, het feit dat hij die mondharmonica op de kaart heeft gezet, is dat dan ook een streven voor jou om uh, dat kunstfluiten echt op de kaart te zetten? Nou, dat zou natuurlijk hartstikke mooi zijn, maar ik, ik, ik ben niet iemand die. die... Dat nastreeft of, of die passie heeft van, en ik moet en ik wil, en ik. Daar ben ik niet zo mee bezig. Misschien zou ik dat meer moeten doen, eigenlijk. Je bent niet zo ambitieus? Ik ben wel ambitieus, maar niet op dat vlak. Dus ik heb niet een, een bepaalde wens of een droom van: ik moet dat kunstfluiten aan de wereld laten horen. Maar waar zitten je ambities dan? Nou, met, met, met, met uh, goede orkesten en, en, en goede bands uh, optreden. Dat is, dat is fantastisch leuk. En, en uh, veel van de wereld zien. Uh, dat is ook helemaal te gek. En door dat fluiten, het is ongelooflijk, ik heb al heel veel van de wereld gezien. Veel meer dan ik normaal gesproken ooit zou hebben kunnen doen. Ja. En dat is, echt, uh, dat is echt te gek. Dus het is meer de ambitie om je leven uh, muzikaal en überhaupt... Uh, interessant te maken, rijker ja. te maken... dan dat je de wereldberoemde kunstfluiter wordt. Ja, precies. Zoals Toets Stilemans wel de wereldberoemde mondharmonica-speler ja. is geworden natuurlijk. Ja, ja. Toets we gaan er naar luisteren. Uh, ja. Turks Fluit uh, wordt ja. Ja. de film genoemd in de kringen van ja. Jouw bed, in de kringen van ja. Okobar. Ja. Uh, uh, wij noemen het toch maar Turks Fruit. Veel muziek van Rogier van Otterloo uit Rozar. In Casaluna is uh, vandaag de drievoudige wereldkampioen kunstfluiter Gert Chatroux. En u kunt zijn album winnen: het album dat hij maakt samen met Ocobar Strange Flute. Als u uh, hem naar de kroon steekt uh, vannacht in onze fluitcompetitie. Uh, daar gaan we zo dadelijk mee door. Maar uh, eerder vannacht kwam er ook nog een verzoekje... voor jouw uitvoering van uh, het uh, harmonica-gedeelte... uit Once Upon a Time in the West, de film van Ennio Morricone. We mm -hmm. kon hem niet zo gauw vinden. Maar wij denken dat uh, de twitteraar dit bedoelde. Ja. is lastig, hè? Ja. En wat maakt dit lastig? Nou, ik vind het zo jammer om het doorheen te fluiten. <laughs> Je vindt het <laughs> zonde. Ik vind het zonde. Nee, dit... Dit, dit leent niet mee van Guns Nee, want kijk, wat het zo, zo spannend maakt, dit is, is die dissonante dus Hij fluit met een Je kun je dus twee tonen tegelijk. Ja. En die liggen vlak bij elkaar en dan maakt het, dat geeft het meteen een beeld. Nou ja. ken ik natuurlijk die film en de meeste mensen kennen die. Dit is een, een, een scène die, die, die is onwaarschijnlijk krachtig. Hè? Dat is die jongen die aan, aan de gallegangt. Zijn ja. broertje moet hem overeind houden en die heeft een in zijn mond. En die kan nog net af en toe die, die ademstoot, die hoor je... Dus hij zuigt in en hij blaast uit. Dus ik, ik meen het eigenlijk ook nog wel echt, van het is zonder mee te fluiten. Je mm. hebt een dappere poging gewaagd. Ja, ja, ja, Keir ja. ja. is inderdaad schitterende muziek. Het is echt Dat mooi, ja. moet absoluut gezegd worden. Um, er zijn heel veel kandidaten die graag uh, mee willen doen met onze fluitcompetitie. Dus we gaan uh, snel doorsturen. Nou, voor. te gek. En de eerste is Erik. Goedenacht, Erik. Goedenacht met Erik. Hey, Wat wil Erik. jij fluiten Erik? Ik wil graag fluiten. Het leven is goed in Brabantsland. Nou, dat is kijk, leuk voor kijk, Brabant en kijk, Geert Chatrouw, kijk, De keuze ah, is alvast goed, natuurlijk. <laughs> nou, laat horen, Erik. is goed. Succes. Erik, dankjewel. Ja, ja. Nou, hij zit te stralen hoor, Geertje Want ja. Hij vindt het vast uh, inderdaad uh, uh, het geval dat het leven goed is in het Brabantse land. Wat ja, vond je van de uitvoering van Erik? Ja, Brabant doe ze points, hè? Uh, point. Dankjewel. Nee, ja, ja, ja zeg, leuk floten, ja. ja. Leuke melodie is dat, hè? Ja, Erik, zeker. dankjewel voor het meedoen. En tot een andere okay. keer. Dag. Dag wel. En dan de eerste vrouw die zich aan deze competitie waagt en dat is Anka. Anka, goedenacht. Hallo, nacht met Anka Tom. Hoe gaat het? Ja, hier gaat het helemaal goed. Hopelijk bij jou ook. We vinden het leuk dat je meespeelt met onze fluitcompetitie. En Geert, het hoeft goed Anka haar kunnen laten horen. Ja. Het is vrij bijzonder hè? dat vrouwen kunst fluiten. Ja, een, een, een paar generaties terug was het uh, zo dat, dat het, het werd niet netjes geacht voor vrouwen om te fluiten. Uh, er is ook een spreekwoord van. Nou hoop ik dat me dat er binnen schiet. Uh, dat, dat weet vast een van de luisteraars. Vrouwen die fluiten, zijn. Uh, met duiten of zoiets. Nou ja, in ieder geval iets, iets waar, waaruit blijven. Het is echt niet netjes. Het is echt een beetje ordinair als vrouw om te fluiten. Meisjes maar gelukkig, met, Anka... Uh, meisjes pres... die fluiten, die krijgen jongens met duiten? Dat was het. Ah. Ja, dat was ja. het, zoiets. En, uh, maar Anka, dat geldt natuurlijk niet meer in deze tijd. Nee, dus ik ben heel benieuwd, benieuwd, Anka, hoe jij klinkt. Wat ga jij fluiten, Anka? Ik ga de Godwader fluiten met uh, een beetje gitaar erbij. Oké, okay, de Godwader met een beetje ah, gitaar mooi. erbij. Jouw uh, halve minuut zo ongeveer, Anka, gaat nu in. Oké. Okay. Hmm. Anka, de verbinding is niet zo heel goed, dat is jammer... maar uh, wat we horen, dat vind ik heel mooi klinken. Uh, wat vind jij, Geert? Nou, ik, ben, ik ben allereerst heel benieuwd. Speel jij zelf die gitaar nu ook? Nee. Oké, okay, dat, dat, dat was van, van, van een bandje of zo. Of... Dat, is de, dat is wel een beroemde git gitarist. Dat is Galli Wijs. Ja, het klonk waanzinnig goed. Ik was heel benieuwd of jij dat zelf nou deed. Ja, het de, de fluiten, het is heel moeilijk te beoordelen. Dat vind ik ontzettend jammer, want het, het, het, het, ja, de verbinding was heel slecht. Dus je viel echt uh, 50% van de tijd uit. Uh, wat ik hoorde was mooi. <laughs> ah, dankjewel. Ja, natuurlijk, de, ja, die gitarist Khalid wijs, ja, die is altijd te boeken... Ja, die is, die is heel goed. <laughs> Oké. Okay. Nou, dit is ook een <laughs> uh, uh, kans geweest voor Galit Wijs en voor Anka, de eerste vrouwelijke kunstfluiter in onze competitie. Dankjewel, Anka, en uh, tot een andere keer. Dankjewel. In Amsterdam West op het kamp. Wat zeg je, Anka? Hij staat in Amsterdam West op het kamp, in Onder. Oh. Oké, okay, dan kunnen we hem daar vinden. Anka, dankjewel uh, dat je mee wilde doen. Dankjewel ja, voor het bellen ook. Dan. Ik ga van Anka naar Nico. Nico, goeienacht. Goeienacht met Nico. Nico, jij wil ook meedoen? Gezellig. Wat zeg je? Ja, wat een geweldige uitzending. Wat een geweldige uitzending. Ik denk, ik ga meefluiten. Uh, maar ik weet helemaal niet wat voor nummer. En de dag van, ik ga gewoon improviseren. Al is het maar gewoon om gezellig meegefloten te hebben. Nou, ik ben heel benieuwd wat je gaat laten horen. Een improvisatie van ja. Nico. Ga gaat. Oké. Okay. fluit-improvisatie van Nico. Dankjewel, Nico. Ja, ik Grit is jurylid. <laughs> ja, ik vind het leuk dat je, dat je zomaar wat begint te, te fluiten. Volgens mij kwam je op een gegeven moment in een of andere melodie die dan toch ergens in je hoofd uh, ronddwaalt, noem ik het altijd maar. Uh, ja. ja. Ja, dat ja. vind ik leuk. En, en je, je, je slaagt er ook in om het ineens toch nog tot een eind te komen te krijgen, zo, na een half minuut. Dus uh, ik vond het goed, ja, ik vond ja, het een heel minuut, goed. het half minuut, maar een half minuut, hè. dus je ja, moet er een beetje op letten, ja ja, ja, ja, ja, absoluut. Ja. Knap geëpoviseerd, Nico. Ja. Dank je wel. Ja, super, dank je wel. Fijne avond, dag. Tot ziens. Jij ook. Dag. Uh, Stefan heb ik aan de telefoon. Goedenacht. Goedenacht. Goedenacht. Je hebt een Dacht. vraag aan Geert Chartou, Ja, ik heb een klein stukje gemist, maar... Ik denk niet dat jullie het erover gehad hebben, over Roger Whittaker. Nee, nog niet. De Mexican Whistler, ja. dat is een grote hit van hem, hè? Ja. Ja, fluit hij dat ook uh, alleen met, met, met zijn mond of doet hij dat op de vingers? Uh... Nee, fluit met zijn mond. Ja, dat vind ja. ik... Ja, ja, ja, ja. Die, hè? Ja, ja precies. Ja, fluit, fluit fantastisch goed, die, die, die man. Ja. Ja, nee, omdat je het wel over andere helden had, maar ik wil vragen of dat dan ook een uh, soort held van hem is. Is dat een held van je, uh, Roger Whitaker? Nou, ik, ik, ik, ik vind dat hij dat fantastisch goed fluit. Er zijn echt maar heel weinig mensen, ja, dat klinkt nou arrogant, maar er zijn echt maar we, weinig mensen die, die hem dat nadoen. Dus dat fluit hij heel erg goed, ja. En het, het was volgens mij ook echt een, een hit in die ja, tijd. Ja, de Mexican Whistler is een grote ja, hit. Ja, ja, dus, ja, maar uh, ja, ja. hij is, vrij, hij is heel, heel populair in Duitsland, is hij. Oké. Okay. En uh, daar, daar hoor je nog wel veel van. Ik weet niet eens of hij nog leeft, Frans. Maar... Ja, hij leeft nog ja, Volgens mij nog, ja. hij ook nog concerten, inderdaad. Ja, maar ja, ja, ja, hij was... Uh, ik, ik weet niet of het een ier is of zo, dat weet ik niet. Of een Engelsman. Volgens mij is het een ier van oorsprong, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Weet ik ook niet. Ja, dat hij dat dat in Duitsland uh, mega populair uh, altijd was. Laat ja, ik zo zeggen. als zanger en als uh, fluiter. Dus Stefan, uh, ja. ik hoop dat je vraag uh, voldoende uh, beantwoord is op deze manier. Dank je wel voor het bellen. Ja, graag gedaan. Hey. Doe een andere keer. Hey. Hinken, telefoon, uh, even kijken, 0800-1121. Als u nog mee wilt spelen, trouwens, met onze competitie, u heeft nog even de tijd. En Hinken heeft gebeld. Hinken, goeienacht. Ja, goeienacht. Wat wil jij fluiten? Een uh, stukje uit een Origonsinfonie van, uh, van Hendel, dacht ik. Oké, okay. ga je gaan. Oh, dat wordt niet zo hard. No, no. Hendel. Ja, Hendel in de uitvoering van Hinker, geertje ja. ja, Prachtig en leuk dat, dat je iets klassieks uh, ook, ook fluit, want dat is toch wel mijn, mijn, mijn, mijn eerste liefde, zeg maar. Uh, ik denk zelfs dat ik deze wel ooit heb gesloten. Ik heb er in ieder geval vroeger wel uh, veel naar geluisterd. Uh, nou zeg je dat het van Hendel is, dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Ja, die is het. Ja, ja die is het. Ja, je sluit een stuk beter. Maar, uh... Nee, helemaal niet. Nee, maar... Dat wil, wil ik zeker niet zeggen. Ik, ik vond het heel leuk dat je klassiek vloot. en ik vond ook dat je het goed deed. Nou, ja, Inke, dank je wel. Dank je wel voor het meedoen en echt tot een andere keer. Ja, het, uh, ik, ik wil nog wel iets over zeggen. Ik ben ook een goed, uh, opgevoed, met het idee dat uh, vrouwen uh, dat het niet goed is voor vrouwen als ze fluiten. Oh ja, oké. Okay. Ja, mij werd verteld van uh, een vrouw die fluitert is het zoen uit. <lacht> nou, dat is tegenwoordig niet meer zo, Inke. Dus uh, uh, ik zou zeggen, lekker hendel uh, blijven fluiten als ik jou was. Huh? Ja, het is wel mooi. Zo is dat. Een hele mooie uitzending. Dank je wel, Inke, ja. en een uh, goede nacht nog. Ja, bedankt. Hoi. Dag. Dag. Het is uh, bijna acht minuten voor twee. Dus uh, Geert, ik uh, ga voorstellen dat we de competitie hiermee afsluiten. Ja. En dat jij eens eventjes uh, al die uh, bijdragen die we gehoord hebben... naast elkaar gaat leggen en uh -huh. daar een winnaar uit uh, gaat kiezen. Die winnaar krijgt jouw cd, de cd die jij maakte samen met Okobar, uh, Strange Flute. En op dat album staat ook dit nummer, Barbers and Boobs. ...en boeps van Okobar samen met... Geert uh, Een berichtje op onze Facebookpagina. Casa Luna uh, Facebookpagina. Een berichtje van Tessa die zegt... Uh, de kat wordt gek van al dat gefluit. Maar ik vind het een leuke uitzending. Ja. <laughs> Dan een mailtje van Tim Bootsman. Tim zegt... Uh, ik wil Geert graag wijzen op muziek... die buiten Rotterdam in Nederland bijna niet gekend is. De Kaapverdische muziek. Uh, Cesaria Evora heeft die muziek op de kaart gezet. Maar buiten haar bijdrage... is uh, deze muziek een vrijwel onontgonnen en helaas onbeluisterd genoegen. En uh, ik denk dat deze muziek zich echt wel erg uh, leent uh, voor Geert. Als Geert dat op reis t, uh, stelt, mag je beschikken over mijn mailadres... en dan zou ik hem graag kennis laten maken met de Kaapverdische muziek. Nou, ik, ik, hartstikke goed. Maar stuur me even een mailtje. Op mijn website geertchatrouw.com staan mijn, mijn gegevens... en uh, stuur me even een mailtje, Ton. Dat vind ik echt heel leuk. Is Kaapverdische uh, muziek muziek die jou vertrouwd is? Nee, helemaal niet. Nee, daarom. Ik ben meteen nieuwsgierig. En als iemand dan het gevoel heeft van... ja, dat is misschien heel leuk om te fluiten... dan denk ik van, ja, luisteren. Ja. Nou, Tim, uh, geertchatrou.com, hè? Ja. Dat is je uh, website en daar kun je dus een mailtje naartoe sturen, Tim Balsman. Uh, dan nog een verzoeknummer van uh, Michiel Ham... de Lonely Shepherd van Georges en Dat is de grote panfluiter, hè? Oh, ja. <laughs> And I got the M. Dat is helemaal niet nodig. Ja, dit, is goedkoper, ja. Ja, dit is goedkoper. Is het een moeilijk stuk om te fluiten? Nee, nee het is geen moeilijk stuk om te fluiten. Nee. Maar het is, nou ja, het is een moeilijk stuk om het, om het echt mooi te fluiten. Uh, ik begon ook met die inleiding, want dat, dat, dat is helemaal niet op die dwaf. Ja, het, is, het, is uh, het, is, het is een stuk waar zich uitstekend uh, leent om, om te fluiten, zoals ik dat doe. Dus wat dat betekent, als je nou kunstfluiter bent en je wil daar wat meer mee doen, dan is dit een goed stuk om op te oefenen. Ja, oefen hier lekker mee. En, uh, ik heb hem ook wel eens gedaan met, uh, met, met, met een harmonie. Oké, okay. uh, ja. ja. Het is een populair stuk geweest natuurlijk. Ja, die zeker. Lonely uh, ja. Shepherd. Zeg, Geert, het is hoever. Uh, hiernaast mij ligt de cd die gewonnen gaat worden door de winnaar van onze fluitcompetitie. Ja. Uh, degene die uh, jou naar de kroon gaat uh, steken. Ja. Uh, de potentiële tweede kunstfluiter van Nederland. Wie van al deze mensen, Igor, Martin, Huub, Roland, Gert, Erik, Nico, Hinke, Anka, wie is wat jou betreft de winnaar? Uh, ja, het was natuurlijk een verschrikkelijk moeilijke beslissing. En zo, allemaal. En zo. Um, nou, uiteindelijk, uh, degene die we het laatst hoorde, die, die, die dame... die heeft niet ik gewonnen, moet ik, moet ik even zeggen. Maar wat, wat zij floot was eigenlijk, denk ik wel, het moeilijkste stuk om te fluiten. Uh, alleen, het kwam er nou niet zo lekker uit. En daar baas ze waarschijnlijk nou van. Want uh, vanmiddag ging het veel beter, weet je wel. Uh, heeft niet gewo gewonnen, uh, maar wilde ik wel genoemd hebben. Uh, Nico heeft gewonnen. De improviserende kunst fluiten. Ja, dat vond ik leuk dat hij gewoon uh, zomaar iets begon te fluiten... en dan ergens belandde en hij had wel een, een mooie toon, vond ik. En, uh nou, ja. Nico, de trotse winnaar van uh, jouw cd, van de cd uh, Strange Fluit. Nico, we bellen je zo dadelijk na twee uur meteen even terug... om je adresgegevens, dus ga nog even niet slapen. We bellen je zo dadelijk terug. Van harte gefeliciteerd. En uh, kunstfluiter Gisja Roo, ik bedank jou dat je hier... te gasten wilde zijn, drievoudig wereldkampioen. En uh, de man die het kunstfluiten als kunstvorm op de kaart heeft gezet... hier in Nederland. Jij ook bedankt, Helco. Fijn dat je ja. er was. En u bedankt voor het bellen, mailen, twitteren en fluiten. Morgen, uh, plag hier in K. Met journalist Sander de Kramer en wat ons betreft heel graag tot morgen. Ik heb de hele wereld onder mijn knop, maar weet niet eens wie hier naast me woont. NCRV.